4 Uur. Het LOS Journaal. Gert Kluk. In Egypte is nu ook de vrouw van oud-president Mubarak aangehouden. Zij en haar man, die al een maand in een ziekenhuis formeel in hechtenis is, werden vandaag urenlang ondervraagd in een onderzoek naar corruptie. Na afloop werd bepaald dat ze voor 15 dagen wordt vastgezet in een gevangenis in Cairo. Ook de hechtenis van haar man werd met 15 dagen verlengd. In het onderzoek naar machtsmisbruik en zelfverrijking zijn al meer dan 20 ministers en zakenlieden die banden hadden met het regime Mubarak opgepakt. Ook twee zoons van Mubarak zitten vast. Het vermogen van de familie wordt door sommige media geschat op 50 miljard euro. Nederland zal Griekenland alleen extra hulp geven als het land aan heel strenge voorwaarden voldoet. De Grieken hebben al 110 miljard euro uit Europa gekregen, maar er wordt rekening mee gehouden dat dat niet genoeg is. Minister De Jager van Financiën. Voor Nederland is het absoluut noodzakelijk dat de Grieken laten zien dat er een extra pakket aan bezuinigingen komt... een extra pakket aan economische hervormingen en privatiseringen van staatseigendommen om zo extra geld te genereren. Zonder dat soort maatregelen praten we überhaupt als Nederland nergens over. De gevolgen van de crisis in Griekenland zijn volgens de jager in potentie ernstiger dan die van de bankencrisis. Als het misgaat betalen wij het gelag, zo benadrukt hij. Maandag praten de Europese minister van Financiën... over de situatie in Griekenland. Voor een bezoek aan bijvoorbeeld de logopedist, de diëtist en de ergotherapeut... is het niet langer nodig om een verwijsbriefje van de huisarts te hebben. De ministerraad is akkoord gegaan met een voorstel hierover... van minister Schippers van Volksgezondheid. Een goede zaak volgens de Nederlandse Vereniging voor Logopedie. Dat is voor de patiënt makkelijker. En het maakt de zorg alleen maar transparant. Die werktoegankelijkheid is in eerste instantie bedoeld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 De limiet hoorde bijna 600 euro te zijn... maar bij het pinnen ontdekte de man dat hij oneindig veel kon opnemen. De rechtbank. In totaal heeft hij een bedrag van bijna vijf ton weggenomen. Mensen hebben begrepen dat er sprake is geweest van een storing... waardoor dat deze verdachte veel meer heeft kunnen pinnen... dan dat, dat hij mocht pinnen. Met het geld kocht hij exclusieve kleren voor zijn vriendin... en een luxe auto voor zijn moeder. De man moet anderhalf jaar de cel in en het geld terugbetalen aan de bank. Het weer, zon en stapelwolken. Het is 14 graden langs de kust en 18 in het oosten. Morgen wolkenvelden, middags ook zon en plaatselijk een bui. Het wordt dan 13 tot 18 graden. De dagen daarna af en toe zon en enkele buien. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files staan in de Randstad. Opvallende vertragingen zijn op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Knoop het Watergraafsmeer en Muiden 6 kilometer... A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelofaar en Sveen en Zoetewoude Rijndijk... 9 kilometer, daar is de ook dicht. Op de A9 ook maar richting Diemen, daar lag eerder ijzer op het wegdek... dat is nu opgeruimd. Tussen Badhoeven Dorp en het Holendrecht staat nog 8 kilometer. En op de A58 Tilburg-Eindhoven staat tussen Moegest en Best... 10 kilometer file na een aanrijding, de weg is weer vrij. Zoekt u iemand die de boodschappen doet voor uw moeder met haar gebroken heup?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 Wat u doet op het internet. En we gaan afsluiten met een journalistenpanel. Dit keer met twee deelnemers. Arnold Karskans, oorlogsverslag hebben we de pers. En Peter van der Meers, hoofdredacteur NRC. En die zit hier ook al aan tafel. Wilt u reageren? Doe dat via onze website. vrijdagmiddaglife.afro.nl of twitter ons. Hashtag AfroVML. Telecombedrijven moeten stoppen met technieken die internetverkeer van hun abonnees kunnen aftappen. Dat zegt de Telecom Waakhond Opta vandaag. D66 zegt het, de Consumentenbond. Eh, sinds gisteren werd namelijk bekend dat KPN privacy schendende technieken zou gebruiken. Althans, dat zegt een burgerrechtenbeweging als Bits en Freedom. Die heeft dat onder andere aangekaart. En van die beweging zit hier Daphne van der Kroft. U heeft ook. Uh, Opgeroepen, uh, tot actie tegen KPN. Hè? Wat ja, voor actie zou dat het... moeten zijn? We hebben KPN-abonnees, dus abonnees die mobiel internet van KPN gebruiken, opgeroepen om aangifte te doen. Aangifte te doen? Ja, wegens... Want wat, wat is er dan precies aan de hand? Wat is, wat is het erge wat, wat KPN doet? Nou, KPN heeft dus een aantal maanden lang gekeken wat die mobiele internet-abonnees precies doen met hun internet en van welke programmaatjes en applicaties hebben ze allemaal gebruik gemaakt? Ja, want het, het werd bekend, begrijp ik, op een lezing van een KPN-medewerker... Een investeerdersbijeenkomst, ja. die, die uh, eigenlijk wilde opscheppen. kijk eens wat we allemaal al niet kunnen. Ja, dat was... Uh, maar wat, wat, wat kunnen ze dan? Wat zien ze dan? De techniek die ze daarbij hebben genoemd tijdens die bijeenkomst... heet deep packet inspection. En dat betekent eigenlijk, als je het vergelijkt met een brief wordt niet alleen gekeken naar de envelop, maar wordt echt de inhoud van een brief gelezen. Ja, want ze weten natuurlijk nu ook hoeveel brieven er verstuurd worden... maar alleen ze weten niet wat erin staat. En Precies, dat, dat is, dat is de, de, de rol die een provider zou moeten hebben. En wat zij hebben gedaan is, hebben gekeken naar de inhoud van het verkeer... om te kijken wie allemaal gebruik maakt van... Uh, programmaatjes die, die hun, hun markt verstoren. Want daardoor krijgen zij minder sms-inkomsten. Reuze handig, zo'n techniek, begrijp ik, voor zo'n... Ontzettend, uh, ja. ja, ja. Want, daar kun je heel goed gebruik van maken, commercieel gezien ook. Ja, uh, uh, waren het niet dat het onze burgerrechten, die we toch ook nog steeds hebben... Uh, ontzettend schendt. En dat is waarom wij uh, erg zijn geschrokken van deze praktijken... En uh, wij vinden dat hier dat tegen deze praktijk, tegen het inzetten van deze techniek... die packet inspection, daar moet je voor gestoken worden. Want wat, wat vreest u eigenlijk dat ze met die techniek zouden kunnen doen? Precies weten wat u zoal op internet heeft gedaan. Als u uh, mobiel internet abonnee bent van KPN... Uh, uh, dan is dus te zien uh, welke website je hebt bezocht. De inhoud van je mails, nou alles wat je doet op internet. Arnold en Peter, jullie zijn allebei, neem ik aan, uh, drukke gebruikers van het internet. Uh, als ja, jullie... ja, maar niet mobiel en niet via de KPN. Nee? nee. Ik vroeg, maar, vraag me net af of die andere providers datzelfde trucje doen, dan niet zeggen. Uh, Vodafone nee. heeft vandaag uh, aangekondigd dat zij dit ook doen. Um, en niet alleen dat zij deep packet inspection gebruiken, maar dat ze ook het verkeer. Van bepaalde programma's dus afknijpen. Wat uh, ook iets is waar wij ons heel erg sterk tegen maken. En ik las zojuist op Twitter, dus ik kan niet zeggen of het echt waar is. Maar dat T-Mobile zou hebben gezegd dat zij het niet gebruiken. Dus Arnold, zit jouw provider erbij? Nee, kijk, oh. ik woon, in, ik woon in, in, in België. En dus ik heb geen, geen knapje aan inter, mobiele internetprovider. Want daar rekenen ze ongelooflijk veel geld voor. Maar denk je dat ze het in België niet doen? Weet ik eigenlijk niet. Peter, Peter, weet van ja, de meren, ik ik je dat? Ik de in Nederland. Ik zit ervoor. <laughs> ja, ja. Nou, uh, misschien doe, maar ik vind het wel een enorm groot schandaal. En ik, ik steun je helemaal in deze. Want, nou. nou ja, goed. Kijk eens. Het, kijk, maar denk, verrast het jou? Ja. Nou, nou, kijk eens. Ik, ik heb zelf de, de, de MUVD en de IVD maar gewoon. Uh, zo zo sorry, Ja, daarom. Eh. Uh, maar goed, we er, er kunnen nog een beetje vanuit... dat het in veilige handen is. Maar als de KPN dat ook <laughs> al flikt... Nou, stapje, nee, maar wat ja. het grote gevaar is natuurlijk... dat je op een gegeven moment iemand die achter de kroppen zit... toch eventjes het verkeer nagaat gaat van zijn vrouw... om te kijken wat, met wie zij allemaal chatten. Ben je de der, van de meeste verbaasd of verrast hierover? Uh, helemaal niet verbaasd. En als je ziet wat uh, de jongste weken en maanden... ook over andere privacy-schendingen naar buiten is gekomen... dan, uh, dan verbaast dit helemaal niet. Aan de andere kant neem ik er net iets... een genuanceerde standpunt in. Omdat uh, KPN en de KPN in deze wereld stoppen zich ook altijd weg als het bijvoorbeeld gaat over illegaal gedownloade muziek... achter het feit van, ja, maar wij zijn enkel de postbode. We geven alleen maar door. En dan denk ik, ja, maar dit klopt niet. Het is net iets te gemakkelijk om dan geld te verdienen aan... Uh, eigenlijk aan illegaal gedownloade uh, muziek. Wij geven het maar door. Dus er, er moet ergens die middenweg zijn tussen de handjes omhoog. Wij geven het maar door. En tegelijkertijd, we schenden niet de privacy, want we kijken niet... Soms is het wel goed, vind je, als de KPN wel naar de inhoud kijkt... van wat er verstuurd wordt. Zouden we het nu eens zijn, of we zouden waarschijnlijk allemaal blij zijn... als KPN zegt, ja, maar de inhoud gaat over pedofilie. Dan denken we, daar moet KPN dan toch een rol kunnen spelen. Of niet? Wat de Wij staan er zo in, als het gaat... Wij vinden dat providers ook op die gebieden... bijvoorbeeld illegaal downloaden, zich neutraal zouden moeten opstellen. En dan zou je dus via andere methoden dus die, um, het, die content offline moeten halen. Dus daar vind je inderdaad, de, de KPN heeft gelijk als ze zeggen... wij geven alleen maar door en we bemoeien ons nergens en kijk het, het verschil is natuurlijk heel erg, ga je iedereen, dus al die abonnees... controleren of ga je heel gericht, bijvoorbeeld iemand die ergens van verdacht wordt... Ja. een internettap op plaatsen. Um, dat uh, doet dan meestal uh, politie en justitie? Precies, daar zijn ja. bevoegdheden voor en daar zijn allerlei controlemechanismen. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan waar we het hier over hebben. Dat een private partij op eigen initiatief denkt... nou goed, we gaan iedereen maar eens, uh, maar eens meeluisteren en kijken wat ze doen. Want misschien kunnen we daar een beter verdienmodel uit halen. Er is, er is trouwens brede verontwaardiging inmiddels hierover. Uh, ik zei het al, Telekom Waken Opta, D66... die vroeg om een privacyonderzoek bij het ministerie van Economische Zaken... Consumentenbond heeft ze erbij aangegeven gesloten college bescherming persoonsgegevens, We willen allemaal snel onderzoek. Uh, is, is, denkt u dat het wat dat betreft de goede kant op gaat, of anders gevraagd... Uh, wat moet er gebeuren eigenlijk om dit te stoppen? Nou, het is heel duidelijk. Er is, uh, binnenkort wordt de telecomwet herzien en uh, wij roepen nu Maxime Verhagen echt op... om in die wijziging telecomwet een artikel mee te nemen... waarbij dit soort praktijken dus worden voorkomen in de toekomst. Het probleem is namelijk op het moment dat KPN in volgende uh, abonnementen haar algemene voorwaarden gaat aanpassen, zou dit dus mogelijk blijven in de toekomst. Dat moet echt voorkomen worden, daarom is zo'n artikel nodig. Maar als je instemt, is hard nodig. Als je je handtekening eronder zet, heb je verder geen poot om op te staan. Ja, en dat, dat moet dus echt voorkomen worden, dat dat zo makkelijk weggegeven wordt. We hebben ook uiteraard, zou ik bijna zeggen, KPN gebeld. Die wilde nog niets zeggen. Later vandaag komen ze met de verklaring. Verwacht u daar iets van? Nou, ze hebben gisteren een verklaring gegeven... en die verklaring leverde eigenlijk meer vragen op dan antwoorden. Uh, waarbij ze zeggen... ja, maar Heus, we hebben niet gekeken naar de inhoud. Nou, als dat al zo is, dan moeten ze heel snel duidelijkheid gaan geven... over wat er precies is gebeurd, hoe dat is gedaan, bij hoeveel mensen, et cetera. Want de, de situatie die we nu hebben... is dat abonnees alleen nog maar veel meer vragen hebben. Daphne van der Kroft van Bits of Freedom, dank. En we zullen het uh, blijven volgen. Mm. Ja, dat was de foute jingle. Eh, dames en heren, we gaan alweer voor de eerste keer praten met een gast. En dan moet ik het goed zeggen, een brede, zeg maar gerust heel brede belangstelling... voor de werkelijkheid en haar achtergronden heeft. Hij stelt zichzelf even voor. Ja, hallo. Mijn naam is Fons Nattenhuig. En ik ben eigenlijk allround deskundige op ieder gebied. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Er zijn geen terreinen waarvan u zegt, dat is not my kopje tea? Nee, eh, eigenlijk niet. Nee, nou ja, de Boerenoorlog in Zuid-Afrika, daar weet ik niet alles over. <coughs> Sorry, dat was de laatste. Nou, dat geeft niks, want daar hebben we het eigenlijk ook nooit meer over. Nou, ik ben wel van plan om daar binnenkort ook alles over te weten, inclusieve mening daarover. <coughs> Pardon, dat was de... <coughs> Excuus, dat was de laatste. Juist. Misschien kunnen we even terugkijken met u naar bijvoorbeeld de tsunami-ramp in Japan. Ja, dat kan. <coughs> uh, het is bijvoorbeeld krankzinnig dat dat pas twee maanden geleden gebeurd is. Het lijkt of dat wel jaren geleden is. <coughs> Sorry, dat was de laatste. En de toestand is zeker bij de kerncentrales... Sorry, dat was de laatste... Excuus, dus... Ja, precies. Maar daar hoor je dan weer heel weinig over, toch? Ja, ja, ja, maar dat is ook... Andere woorden, andere namen. Normen en waarden? Ja, dat zeg ik. Maar dan komt daar een Arabische lente met alle rotzooi van dien overheen. Uh, ah. Wordt dat een succes, denk je? Ah, ja, een succes, een succes. Het blijft natuurlijk middeleeuwse zandaap. Uh, uh, uh, uh, uh, maar ik denk wel, dan... Uh, sorry, dat was de laatste. Uh, dus slechter wordt het dan waarschijnlijk. Uh, uh, op. Zo, dat was de laatste. Uh, wil je een slokje water? Nee hoor, hoezo? Nou, ik dacht uh, al dat hoesten. Oh nee, was is niks aan het Nou, maar het klonk nogal heftig. Ah, wat nee, joh. Uh, ben je verkouden of is het door het roken? Nee, ik rook al twintig jaar niet meer. Nee, Ho koorts. Nergens last van. Goed. Nou, dan gaan we verder. Ja, plezier. Dit was de radio. -pull. Wilt u de recepten nalezen van de radio? -pull? Prima. Dat was de laatste. Het journalistenpanel tot slot met Arnold Kaskens... oorlogsverslaggever bij de pers en Peter van der Meers... hoofdredacteur NRC. En we gaan het hebben over de opmerkelijke neiging van politici... om na hun actieve loopbaan ineens openhartig te worden. Maar om te beginnen het Midden-Oosten en dan vooral Syrië... want van alle Arabische landen lijkt de bevolking daar... letterlijk kun je wel zeggen het meest onder vuur te liggen op dit moment. Arnold, jij bent er net geweest? Ja. ja ik en ik heb daar wat gezien? een halve week terug. Ja, nou ja, ik ben wel in DRL in Hama uh, verzeild geraakt. Uh, dezelfde stad die in 82 al was platgeschoten door uh, de vader van de huidige president. En, uh, en nu lees ik dat de stad weer omsingeld is. tanks. Dus uh, Het is een beetje wachten. Nou ja, het is wel een, een, een concentratie en van uh, radicale moslims die in Hama wonen van origine... Dus ik denk dat het erop of eronder is voor uh, eigenlijk die, die volksopstand. Ik denk dat het nu de cruciale moment is samen met Homs. Dat ligt allemaal in het centrum van, van Syrië of uh, nou ja, die, die verandering doorgaat of niet. Maar als je dat zo ziet, dan lijkt het alsof die opstandelingen geen schijnvakantie hebben daar. Nou ja, kijk eens, dat is een beetje uh, het probleem uh, in Syrië. Dat regime dat heeft al de reputatie om keihard, maar echt ook keihard, elke opstand neer te slaan. En um, dus dat ziet er niet al te best uit voor, uh, voor de mensen. Waarvan een deel ook echt democratie wil, verandering na 40 jaar uh, Assad en dergelijke. En, maar goed, aan de andere kant heb je ook weer uh, het, het geopolitieke. Hè? Uh, stel je voor dat uh, in Syrië, inderdaad, uh, nou ja, die, de moslimbroederschap uh, het woord krijgt. Ja, dan heb je gewoon een probleem in dat, in dat hele gebied. Naast Israël, naast Turkije... Je naast de buitenwereld, het buitenland wil niet voldoende graag... dat er werkelijk iets verandert daar? Nee, nee. Het enige wat buitenland wil, Amerika en ook de Europese Unie... Dat zeggen ze niet hardop natuurlijk, maar... kijk eens, de, de, de president Assad is een Alawi en dat is een kleine Sietische minderheid... En die steunt erg, of leunt erg op Iran. En dat willen ze losweken dus. Syrië ja. losweken van Iran. Het valt natuurlijk erg op, in vergelijking zeker met bijvoorbeeld Libië... dat er weinig gebeurt, Peter van der Meers. Denk je dat dat inderdaad komt omdat er te veel belangen zijn met Syrië? Ja, de situatie is helemaal anders in Syrië uh, dan in uh, Libië... waar we trouwens ook nu vast aan het lopen zijn. Uh, uh, maar Syrië is zo'n belangrijke speler in uh, dat gebied, wat Arnold daar juist zegt. Het uh, is heel belangrijk in die, dit, uh, de, de situatie met Israël, met Iran met Irak, uh, zo'n belangrijke speler uh, dat uh, de beslissing om daar al dan niet uh, te gaan bombarderen, helemaal anders ligt dan in Libië, die uh, strategisch uh, veel minder uh, belangrijk was en heel, belang, uh, heel opmerkelijk is dat uh, iemand als, als Sarkozy, die toch het voortouw genomen heeft, samen met Cameron, om, om de beslissing te forceren in, in Libië, dat hij nu heel erg uh, uh, op, de, op de achtergrond blijft en, en bijna zalvende verklaringen uh, aflegt. En dat, dus wat betreft die uh, de kansen van die opstandelingen in Syrië veel minder groot zijn dan wat er in Libië was. Ja, ja. nou ja, inderdaad, uh, van Amerika moest Mubarak van Egypte aftreden, natuurlijk Gaddafi, dat hoor je helemaal niet. Maar je ja. hoort allerlei verklaringen. En ja, ook de sancties zijn niet ja. tegen hem gericht, wel, nee. wel in de groep om hem heen, maar hij niet. Hij moet echt blijven zitten. Hij wordt... Nou ja, goed, en dat is natuurlijk een enorme stimulans voor hem om, om die onderdrukking waar hij nu eigenlijk carte voor heeft om door te zetten. Ja. De oud, oud, vandaag in de Volkskrant zegt uh, oud-generaal-major, het Nederlandse leger koos, uh, Kees Hooman. Uh, die, die zegt uh, over Syrië zou eigenlijk de oppositie uh, moeten bewapenen. Uh, over Libië. Uh, sorry, neem ik niet kwalijk. Maar over Libië. Uh, uh, want. Peter, jij zegt het al, dat is zo langzamerhand een padstelling. Voor een stuk een padstelling. We zijn er nu wat vijf, zes weken aan het bombarderen. Ik geloof dat er zesduizend vluchten gedaan zijn... waarvan drieduizend bombardementsvluchten intussen. Ja, maar niet keer gebombardeerd. Nee, ik weet het. Dus wat is het, 750.000 mensen op de vlucht? De nood wordt daar groot... De, de, de situatie in Libië toont echt hoe moeilijk buitenlandse politiek is. De, de aanvankelijke acties die gericht waren tegen het regime. En pro de rebellen, eh, eh, konden rekenen op een brede steun. En waarom? Omdat daar een, een, een, een massacre dreigde te, te plaats te vinden. En we zegden, we willen niet opnieuw eh, als internationale gemeenschap... daarop staan kijken. Maar eenmaal je dan je voet tussen de deur gestoken hebt... Hoe, hoe ga je dan verder? Het is relatief makkelijk om een oorlog te beginnen. Want dat is het al bij al. Hoe geraak je uit die oorlog? Wat wil je nu? Maar zou je, je... je moeten bewapenen? Heeft hij gelijk? Ik ben er bijzonder bang voor dat als we, als we beginnen bewapenen, we in een burgeroorlog uh, terechtkomen. En de Amerikanen dat, zijn er ook dat is bijzonder het al. Dat de, de, de Amerikanen je. zitten in twee oorlogen. De Amerikanen zitten in Afghanistan, of in, in, in twee grote oorlogen. Maar uh, ga je niet overal ingrijpen? Ga je daar ingrijpen? Dat is een heel gevaarlijke en moeilijke situatie. Jij uh, ja, ik, ben, ik ben er helemaal niet voor. Het klinkt natuurlijk al goed om de oppositie te bewapenen. Maar A, weet je niet wie de oppositie is. Dus ja, wie bewapen je? Ja. En B, dan krijg je dus echt massacres. Wat we willen voorkomen: hè? Ja. Die, die, die bombardementen waren voorkomen op Benghazi uh, ja, zo'n uh, uh, nee, nee, Kijk eens, maar, wat, waar het beste zich weer in vergist... is dat Gaddafi ook aanhang heeft. He? Als Gaddafi geen aanhang had gehad... waren ze er lang al overheen gelopen. Het, het zit al zeven weken daar ergens in het oosten, ligt het vast. Dus ja, dan kun je wel zeggen van... ja, we gaan die opstandingen steunen. Ja, maar dan, dan, dan is het einde zoeken aan. En, en ik denk zelf, en dat wordt niet hard opgezet... maar ik denk dat de NAVO, maar ook de uh, Verenigde Staten... hetzelfde scenario hebben voor Libië als voor Syrië. Kijk eens, we kunnen die Gaddafi... Heeft, helpen, Zadde, maar, heeft Assad ja. in Syrië ook net een vergelijkbare aanhang als Gaddafi in Libië? Ja, ik geloof het Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Kijk eens, je hebt A, natuurlijk de Alawiten. Je hebt de christenen die hem allemaal steunen. En een deel van de Soenieten natuurlijk, die ook wel weten van... Kijk eens, we hebben het nu goed. En, en, en als die, die, die, die, die baatmensen dat overnemen... Ja, wat, wat blijft er dan voor ons over? En ze zien ook de verschrikkingen van Irak. Die hebben ze gezien, de Saddam is gevallen. Het land is in chaos en hey, Een ander ding, ik had het er eerder met uh, Arabische Leo Kwart ook over. Je ziet, zo langzamerhand na aanvankelijke juichende reacties... over de he, Arabische Lente, dat nu steeds vaker verhalen komen... Ja, moeten we wel zo blij zijn, want er zit toch een hele sterke islamitische component in ja, het verzet. Nou, ik, ik, ik sprak een pater in, in Syrië en die had het over de Arabische herfst. Nou erg is het al. Daar zit, de de lente is al lang... Uh, nou, die moet nog komen eigenlijk. Ja. Ze zitten nu nog in de herfst. Het toeval willen wil wij maken vanmiddag een bijlage... die heet Arabisch ontwaken. In de zin van, ja, lente... we zien nu wat er in Egypte aan het gebeuren is... waar het uh, enthousiasme toch ook aan het bekoelen is... waar er intussen nieuwe rellen waren het, uh, het voorbije weekend. Ook in Tunesië uh, is, is het enthousiasme toch uh, voor een stuk uh, uh, weggeëpt. Je kan zeggen, er is een soort ontwaken... in de zin dat uh, uh, een hele grote bevolkingsgroepen... in opstand zijn durven komen. Alleen, what's next... Er is in de meeste van die landen helemaal geen traditie. Er zijn geen middenkaders uh, die het kunnen dragen. Of, zoals bijvoorbeeld in Egypte, is blijft het belang van het leger te groot... om daar een fundamentele omwenteling uh, te creëren. Het is een beetje hetzelfde als wat ik daar juist zei over die oorlog. Die oorlog beginnen, oké, okay, relatief gemakkelijk. Maar hoe stop je die oorlog? Is het het als, in een oké, okay, maar hoe beëindigen je? En naar welk soort regime, naar welk soort stelsel uh, werk je toe? Zou het erg zijn als het nieuwe stelsel inderdaad bestaat... uit een soort van islamitische democratie? Uh, wat mij bet uh, Wel ja, uh, ja, nee, het is te zien welk soort islamitische democratie ja, we daar krijgen. We ook. hebben met Iran een groot voorbeeld uh, waartoe het geleid is. Dat is, is. een theocratie, uh, ja. En aan de andere kant zeggen een aantal mensen, uh, ook in Egypte, ja, maar het, is, het ligt allemaal wel genuanceerder dan, uh, dan dat. Ja. Dus ook daar moeten we een democratie laten plaatsvinden. Nou, de kans groot is uh, one vote, one time, hè? dus dat ze één keer mogen stemmen en <laughs> dat op een gegeven moment... als de boelderstap het dan de de de de de overneemt, dan is, is het laat. ook meteen ja. weer over. Wij blijven het natuurlijk uh, volgen. We gaan naar wat kleiner binnenlands leed, de Nederlandse politiek. Uh, Balkender gaf zijn eerste interview na zijn vertrek uit de politiek. Hij vertelde bij Paul Witterman openhartig dat hij bijvoorbeeld Camille Urlings wel degelijk had gevraagd... om hem op te volgen. Die had dat weer eerder in een boek van Wilco Boom ontkend. En hij haalde stevig uit naar de Partij van de Arbeid... die alsmaar hadden meegepraat over die nieuwe missie naar Afghanistan... alsmaar voorwaarden stelde, moest een brief aan de NAVO komen... hebben ze allemaal en op het laatste moment liet de Partij van de Arbeid... het CDA zegt en het toch als een baksteen vallen. Voor het eerst en de enige keer dat hij uit een weerkomst ook is weggelopen. Wat vinden jullie van dit soort ontboezemingen na de politieke carrière, Peter? Ja, hij moest duidelijk een beetje leeglopen. Het is opmerkelijk dat hij toch relatief lang gewacht heeft om dan iets te vertellen. Uh, en dan hij, uh, liep hij leeg... In het algemeen vertelde hij eigenlijk weinig wat we niet wisten. Het is een beetje zoals de Wikileaks. Hè? Het bevestigde wat we voor een stuk al wisten. Dat die spanningen met PvdA heel groot waren. Dat hij Eurlings inderdaad gevraagd had. Dat die ontkenning aan het boek waarvan wisten we allemaal dat dit het, dat het nergens op, uh, op sloeg. Uh, dus in die zin is het dan, kijk, ik probeer mij nu uh, mijn, mijn, mijn straatjes schoon te, te vegen of mijn zieltje uh, wit te wassen. En in die zin had het ook iets, vond ik, een beetje pathetisch uh, <laughs> van de, de, de, de gewezen premier of de gewezen minister-president. Uh, die, die zijn straatjes gewoon en een, in een uh, praatprogramma. Femke Hansma van GroenLinks vond het ook uh, slap in die zin... dat ze had dat dan allemaal eerder geroepen, Arnold Kaspers? Ja, nee, maar dat, dat zag je ook met, met, met voorgangers als, als Lubbers, hè, ook van Acht. Die werden op een gegeven moment, toen ze eenmaal premier af waren... werden ze op een gegeven moment heel erg links en dan moest het allemaal anders... en ze hadden het zogenaamd allemaal al gezegd. Dat zie je nou ook weer met Balkan Ze proberen zich een beetje te corrigeren. Het is een, het, het is een, beetje, ja, het is een beetje geschuif wat, wat je de CDA altijd kwalijk kunt nemen. Maar en, is het niet... En, en, nee, ja? en, en ook die, die, die controversie... Maar Partij van de Arbeid. daar stond hij toch met zijn neus bovenop. Hij had gewoon duidelijker eisen moeten stellen. Hè? En dat heeft hij gewoon nagelaten. Nou probeert hij een beetje de vans te nemen. Nou ja, ik snap het wel, want hij zit allemaal in die frustratie. Hij heeft al die tijd niet mogen mopperen. Ja, en als, dat als, doet hij nu wel. als journalist, ja, ik het van harte toe natuurlijk, ja, natuurlijk. Deze openhartigheid. Ja, ja als journalist. En daar, dat is ook de rol van memoires en van die open, openhartigheid. En de tijd had het iets uh, zieligs en pathetisch. En, en is de man natuurlijk, en in die zin, uh, dat, dat antwoord dat hij gaf... over die, die echt zware dag of zwarte dag in zijn leven... Even, uh, toen hij die zware verkiezingsnederlaag leed... En, en eigenlijk moest afdruipen... heeft het natuurlijk ook iets heel menselijks. En het toont ook hoe menselijk politiek is. En in die zin ja, want er werd het hem bijna kwalijk genomen dat hij weer lijsttrekker werd. Terwijl hij eigenlijk aangeeft... Ja. jongens, ik hoefde helemaal ja. niet, maar kon hij anders. Ja, klopt. Hij, hij zat daar vast. En is door, door zijn partij ook vastgebeiteld. En is dan overladen met de zonden de woestijn ingestuurd. En uh, dat is dan ook de rol die hij heeft moeten, moeten spelen... en waarvan we eigenlijk allemaal wisten dat hij het moest spelen. We wisten allemaal dat het voor hem een verkiezing te, te, te ver was... en dat ook hij zelf dat heel goed wist. Gerda Verburg, andere ex-CDA-politica... Uh, uh, die uh, deed de, de eigenlijk ook iets vergelijkbaars. Die heeft ook hard deze week gelucht. Die zei, ook, ook al boos op, op de Partij van de Arbeid... en die zei die ze hebben alleen maar de breuk toen in de regering geforceerd... omdat ze Bos door Cohen wilden vervangen. Ja. Verrassend? Nou, ja, betwijfel ik hoor. Dat betwijfel je, want? Ja. Nou ja, ik, ik dacht dat Bosch vrij populair was. En ik weet niet of, of je met, met zo zoveel willen was gekomen. Je ziet het niet. Dat dachten ze toen wel, ja, in ieder geval. Ja. Over, overigens is al het gehakentak op de PvdA... in, in dergelijke interviews toont vooral... in welk moeilijk parket PvdA nu zit. En je ziet ook weer met de statenverkiezing... die we nu gehad hebben... de samenstelling van de provinciale staten die we hebben. En de, de PvdA als bestuurspartij... krijgt het bijzonder lastig. En een van de fundamentele politieke dossiers... in dit land op dit moment is inderdaad... hoe gaat die PvdA uit de hoek komen... waar die klappen, waar die klappen vallen waar ze nu heel veel klappen aan het krijgen zijn. Aan het ja, nee, ik denk dat je bij het CDA en bij de Partij van de Arbeid... De partijen, gewoon het probleem ziet dat de samenleving meer polariseert. Dus meer naar links en meer naar rechts gaat. En, en, en zij zijn een beetje het slachtoffer van. Ze, ze hebben deze fantastische samenleving gemaakt. En iedereen is erbij uitgekeken. Er zijn nu wat problemen. weten ze trouwens ook niet op te lossen. Hoor. Dat is ook het probleem. Ze durven echt de problemen niet met de vinger aan te wijzen. Nou ja, dan gaan ze elkaar een beetje de tent ja, uitvinden. Met dat verschil natuurlijk dat CDA... ondanks die grote verkiezingsnederlaag... wel in het kabinet zit... En de de president A in de nog eens ja. in de hoek zit waar de klappen vallen en nog eens dat herhaalt zich nu bij de samenstelling van de van de, de, de provinciale staten en de, de Want de Christen-Democraten de... blijven toch slimmer in het verwerven van macht. Wel, ja, is het slimmer of is het handiger of is het slingsluft effectiever? Uh, effectiever uh, de, de, in de kan ieder geval. er verschillende nou, soorten nou, woorden voor nou, nou, gebruikt. Zo jezuïten, heb je Dank Arnold Karskens, oorlogsverslaggever bij de Pers en Peter van der, Meers, van der Meers, moet ik zeggen hoofdredacteur NRC. Beide dank. Zo direct, het Radio 1-journaal, bed versloten. Wat gaan jullie doen? Wij hebben aandacht voor Griekenland. Uh, Nederland uh, wil eigenlijk een beetje de centen op zak houden... want we willen meer garanties over hoe onze centen daar besteed worden. We hebben het over de aardbeien. Het gaat ook over geld, want de aardbeien zijn behoorlijk aan de dure kant. Te duur, zeggen sommigen. Wij hebben onze verslag even de winkel ingestuurd. Koningin Maxima komt langs, althans het onderwerp. De economie hebben we het over. MSD is gered en we hebben het over KPN, maar nu ook Vodafone. Die weten alles van ons internetgedrag en steeds meer mensen zeggen, dat mag niet en daar moeten we tegen optreden. Dat en meer straks, Jan, in het Radio 1 Journaal. Allemaal te beluisteren, gepresenteerd door Bert van Sloten. Het Google Lied en de Satire kwamen vandaag van Pieter Bouwman, Bas Hoeflaak, Susanne Matthijssen, Vera Kee, Melou van Bodengraven en Marian Luif. En u gaat zo direct luisteren naar het Radio 1 Journaal. Daar wens ik u veel plezier bij. Volgende week is er natuurlijk ook gewoon weer vrijdagmiddag live. Bedankt voor het luisteren. Destijds, een radiotekening. Dat Denemarken nu toch weer grenscontroles gaat invoeren... is een eis van de populistische Deense volkspartij. Maar tijdens topberaad in Brussel werden de Denen meteen teruggesloten. Want Schengen, een van de pijlers onder de Europese Unie... moeten we koesteren als een geweldige Europese prestatie. De Denen doen de deur dicht, maar de Schengen slaan de deur weer open. De Denen barricaderen de doorgang, maar de Schengen's kunnen zo doorlopen. Een dikke Deense doel, want jij met een dikke Deense dog. Die wou mij met zijn slagboom slaan, hij dacht dat dat wel mocht. Hij vroeg naar mijn papieren en duwde mij opzij. Maar ik zei, ik ben een Schengen en het dat is hier vrij. Jij dikke domme Deen, je bent ook zelf een Schengen. Dat is ons een verworvenheid, zo kunnen wij heel goed mengen. Ook wij hebben een gedoogpartij partij, Zoiets zwaar als zware vinnen. We zijn allemaal zo fout als een de deur, dus laat me nou maar binnen. De Deenen doen de deur dicht, maar de Schengen doen de deur weer open. Ik wil gewoon een lekker krekketje met een stukje Dennis Blue... voor een kroontje op de markt in kopen aangekopen. Deze radiotekening kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds... Nederlandse Culturele Mediaproducties. Radio 1. Het NOS-journaal. In de drie grote steden komt volgende maand een 24-uur staking... in het openbaar vervoer. Vakbond Abfacabo FNV heeft dat gezegd. De bond houdt vast aan zijn bezwaren... tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet... De afgelopen drie dagen staakten de openbaar vervoerbedrijven in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam ook al, maar alleen in de ochtendspits. De 24 uur stakingen in juni zullen in de drie grote steden opnieuw op op een volgende dagen zijn. Over de precieze data wordt nog overlegd met juristen. Het openbaar ministerie stelt geen vervolging in tegen de huisarts van een overleden somalische asielzoekster. De zwangere bewoonster van een asielzoekerscentrum in Leersum overleed in juni vorig jaar door bloedvergiftiging. Volgens het OM is er uitvoerig onderzoek gedaan naar haar dood... en valt de huisarts niet te verwijten. De symptomen van bloedvergiftiging zijn moeilijk te herkennen... en de vrouw ging zo snel achteruit dat de arts niet meer kon ingrijpen... de dood van de Somalische lijden tot kamervragen... over de medische zorg in asielzoekerscentra. In Egypte is nu ook de vrouw van oud-president Mubarak aangehouden. Zij en haar man werden vandaag urenlang ondervraagd... in een onderzoek naar corruptie. De vrouw van Mubarak wordt voor 15 dagen vastgezet... En ook de hechtenis van haar man is met 15 dagen verlengd. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. 111 kilometer op dit moment, de meeste files staan in de Randstad. Ik noem de opvallendste. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Knopend Watergraafsmeer en Muiden, 5 kilometer. A4 Amsterdam Den Haag tussen Knopend Burgerveen... en Rijndijk 8 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Arnhem tussen Knopend Oude Rijn en Driebergen 10 kilometer. En de A58 Breda richting Eindhoven tussen afrit Hilvarenbeek en Beek en 4 kilometer. Komt door een ongeluk, de weg is weer vrij. Macro heeft goed geluisterd naar de ondernemers van Nederland. Daarom zijn we voortaan ook op zondag open. Elke zondag. Kijk op macro.nl voor deelnemende vestigingen en tijden.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele middag, Prinses of koningin? De politiek wint zich erover op. De aardbei is duur. Wij vragen ons af waarom eigenlijk? Kortwijker Broek is in de greep van de vogelgriep. En met onze economie gaat het goed. En ook de Griekse economie groeit weer heel licht. Maar er zijn wel grote zorgen over Griekenland. Want de gevolgen van de financiële crisis in Griekenland... kunnen vele malen groter zijn dan de bankencrisis. Dat is de boodschap van onze minister van Financiën, Jan Kees de Jagen. Dus moet er alles aangedaan worden om het niet zo ver te laten komen. Maar dat betekent niet dat Nederland gemakkelijk de portemonnee zal trekken... mocht dat nodig zijn. Geld in een put sputstorten gaan we natuurlijk sowieso niet doen. Wat wel aan de orde is dat er vraagtekens zijn... of Griekenland nog steeds wel op koers is... ten aanzien van de hervormingen en de bezuinigingen. En voor Nederland is het dan ook...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 Als ik zo naar u luister, meneer De Jager, dan is het allemaal nogal ernstig daar in Griekenland en met de euro. Hoe ernstig precies? Nou, in potentie is het een hele ernstige situatie, want uh, een land en banken ook, die zijn heel sterk met elkaar verweven. Het financiële stelsel van Europa is sterk met elkaar verweven. En we hebben gezien in 2008 dat het omvallen van een enkele bank in de Verenigde Staten uiteindelijk een keten aan vertrouwensval kan veroorzaken en het omvallen van andere financiële instellingen en uiteindelijk ook een enorme economische crisis waar Nederland nog steeds ieder jaar tientallen miljarden euro's tekort heeft, daardoor, door die crisis. En dat moet je natuurlijk kosten wat kost zien te voorkomen, omdat als het helemaal misgaat, dan betalen wij met z'n allen uiteindelijk het gelag. Wij betalen de rekening. Dat hebben we ook betaald van de rekening. Uh, het feit dat die bank is omgevallen en daarmee een economische crisis is veroorzaakt. En dat zullen we ook doen als het misgaat in Europa. Daar moeten we met z'n allen met een heel streng pakket... Er bovenop zitten strenge afspraken om te voorkomen dat het misgaat. Maar als het misgaat met Griekenland, is het dan erger dan die financiële crisis waar we nu nog steeds zoveel last van hebben? Ja, dat is in potentie mogelijk. Is dat ernstiger omdat het ten eerste in onze eigen achtertuin is en ten tweede um, natuurlijk uh, een, een, een land betreft en niet alleen één instelling? Een land is in potentie erger nog ernstiger dan een, uh, dan een enkele bank. Zou je eens kunnen schetsen wat voor gevolgen dat zou kunnen hebben als het misgaat in Griekenland? Nou, nee, ik wil ook niet. Ik, ik, ik, ik voel me al al bijna onheilsprofeet, dus dat zal ik zeker niet doen. Want dan uh, ben ik te veel uh, de onheil aan het prediken. Wat... Het heeft gevolgen voor de economie, voor de euro misschien... voor onze eigen portemonnee. Ja, uh, tuurlijk, het heeft gevolgen voor onze eigen portemonnee. Het heeft gevolgen voor pensioenen van mensen die zijn geïnvesteerd. Het heeft uh, gevolgen voor de werkgelegenheid. De vorige crisis verdubbelde de werkloosheid in korte tijd. Ja, als je nog een ernstige crisis hebt, gaat het dus ook niet daar goed mee. Maar mijn kernboodschap van vandaag is wel, en ook van de komende weken... we zullen het met z'n allen moeten zien te voorkomen. Want het is heel ernstig als het zou gebeuren. En daarom ben ik ervan overtuigd dat het ook niet gaat gebeuren... en dat we met z'n allen in Europa deze crisis ook weten af te wenden... en weten te voorkomen. De vraag is makkelijk, maar het antwoord denk ik niet. Hoe gaat u dat dan voorkomen? Ja, daar wil ik inderdaad nog even in het openbaar niet te veel over zeggen... want daar zijn we heel erg druk mee bezig op dit moment met onze collega's. En daar komen we zodra we daar meer informatie over hebben... zeker bij u en ook bij de alle Nederlandse media voor terug. Maakt u zich zorgen over Griekenland en de euro? Ja, enerzijds maak ik me absoluut zorgen... en anderzijds ben ik er ook van overtuigd... dat we uiteindelijk in staat zullen zijn om deze crisis te overwinnen... en vervolgens als eurozone sterker uit de crisis te komen... en uiteindelijk ook de internationale... Uh, focus veel meer op landen als de Verenigde Staten en Japan... die feitelijk qua overheidsschulden het veel slechter doen... dan het gemiddelde van Europa. De minister van Financiën, Jan Kees de Jager. De komende dagen wordt er dus verder gesproken over maatregelen... om te proberen Griekenland weer financieel gezond te krijgen. Komende maandag komen de ministers van Financiën ook bij elkaar in Brussel. De vragen in dit gesprek werden gesteld door Marcel Bril. De laatste spiekbriefjes zijn gemaakt. Sommigen hebben geleerd... Sommigen hebben zich voorgenomen komend weekend nog wat te stampen. De eindexamens staan voor de deur. Maar er zijn ook andere manieren om je eindexamen te halen. Middelbare scholieren huren steeds vaker externe bureaus in... om speciale trainingen te geven. Die duren een hele dag, maar dat is voor leerlingen geen enkel probleem. Dat merkte onze verslaggever Martijn van der Zanden. Ik sta er op zich wel goed voor, maar ik uh, wil toch nog iets zekerheid... dat ik het op mijn examen ook goed doe. Waarom doe jij mee? Want ik heel slecht ben in wiskunde. Ja, ik heb het al nodig. Ja. En helpt het tot nu toe? Ja, denk ik. Jawel. Ja, die twijfelt toch een beetje? Nou ja, ja, ik uh, ben echt heel slecht. <laughs> dus ik kijk, hoop dat het wat helpt. Oké, okay, we gaan verder met blok 3: differentiëren. Op pagina 9. zoals dus je dat van je boekje er even bij pakken? En ze is dus niet de enige die zo vlak voor het eindexamen nog even wat hulp kan gebruiken. Differentiëren, dat is dus is dus dat is hetzelfde als. Functie. Aan deze wiskunde B-eindexamentraining doen 17 scholieren mee. F -accent van X. In andere lokalen worden ook nog andere vakken gegeven. Het CSG Willem de Zwijger in Schoonhoven is hier vorig jaar mee begonnen. Wij als school vinden het heel erg belangrijk om te investeren in talenten van leerlingen... En de leerling te begeleiden om het resultaat te halen wat hij nastreeft. Lukt dat niet genoeg in de lessen zelf? In de lessen zelf gelukt dat ook. Het is niet zo dat wij hiervan afhankelijk zijn. Aan de andere kant is het wel zo dat vreemde ogen dwingen. Ze krijgen op een andere manier de stof nog eens een keertje aangereikt. Nu zitten ze gewoon thuis om zich voor te bereiden op het eindexamen. Dan zit je altijd met het risico van doe ik de dingen goed en doe ik de goede dingen. Zo'n training geeft het gevoel en het overtuiging van ik ben met de goede dingen bezig geweest. En ik kan met een stukje zelfbewustzijn het examen ingaan. En we merken ook dat dat resultaat wat geeft voor leerlingen. Nou op pagina 10 staat weer de oefenstof. Maar nu gaan we eerst even... Uh, op pagina 59 ga ik voordoen opdracht 4 en 5. En deze school is niet de enige die examentrainingen in eigen huis haalt... vertelt Roelie van de Nationale Eindexamentraining. We zien echt een exponentiële stijgingen dit jaar ten opzichte van vorig jaar. En we hebben op een gegeven moment ook daar een stop op moeten zetten... omdat we gewoon echt vol zaten en uh, dit jaar helaas niet meer scholen konden plaatsen. Scholen hebben verschillende redenen om het op deze manier te doen. Zoals hier bijvoorbeeld, vanwege de service, zoals ze zelf zeggen. Maar soms kan een school er zelf misschien ook niet zo goed Voorstaan. Ja, dat zou voor kunnen komen, maar er zijn verschillende redenen natuurlijk wel het niet zo goed te gaan op scholen. Soms zit er ook gewoon onzekerheid en dan, dan ben je daar gewoon echt om de leerlingen een goed overzicht van stof te geven, zodat ze net wat zekerder erin gaan. Uh, zoals ik zei, er zijn bijzondere situaties. Dus ja, er zijn echt verschillende redenen. De VO-raad, dat is de overkoepelende organisatie van middelbare scholen, is op zich niet tegen deze ontwikkeling. Maar, zegt voorzitter Sjoerd Slachter... Ik wil wel wijzen op het beperkt effect ervan. Als ik daarnaar kijk, zie ik dat, het, dat je op moet passen... dat het niet het karakter krijgt van een toetsje of een trucje leren. En ik stel ook vast dat het bij lange na niet opweegt... tegen de uh, gedegen voorbereiding van ervaren docenten... die een jaar lang, soms twee jaar lang leerlingen op weg helpen naar een examen. Deze eindexamen trainingen worden veel gegeven door, door jonge docenten. Maar ja, de leerlingen zeggen ook, en op school zeggen ze ook... Nou ja, misschien is het ook wel goed om eens een keer de stof van iemand anders even uitgelegd te krijgen. Ja, ongetwijfeld zijn dat effecten die mee kunnen helpen. Uh, een nieuw boek, een andere aanpak. Maar nogmaals, het effect is beperkt. Oké, okay, wie heeft er een idee wat we moeten doen nu? Tot slot nog even naar de leerlingen. Pagina 59. Want wie betaalt eigenlijk de 60 euro die deze dag voor hun kost? Mijn ouders betalen het. En voor jou? Ja, bij mij ook. En anders zou je het niet doen? Nou, dat weet ik niet. Dat was eigenlijk geen keus. En voor jou? Nee, dat zou ik niet doen, denk ik. Nee. De middelbare scholen die dus steeds vaker externe bureaus inhuren om een speciale training te geven. Het verslag was van Martijn van der Zande. Dan gaan we naar Kootwijkerbroek, want de pluimveesector in het Gelderse Kootwijkerbroek zit op slot nadat gisteren bij één bedrijf vogelgriep is geconstateerd. Al bijna 9000 kippen bij het bedrijf zijn geruimd. Voor pluimveebedrijven in de wijde omgeving gelden speciale maatregelen. Roel Pauw is in het gebied. Roel, uh, zijn de mensen ongerust? Um, ik zou zeggen aan de ene kant niet, want uh, de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit heeft een paar uur geleden bekendgemaakt... dat het hier gaat om een milde variant van de vogelgriep. En dat betekent dat er minder directe sterfte is onder de dieren en dat de, het virus ook minder besmettelijk is. Dus in die zin is het uh, bericht van de NVWA een geruststelling. Aan de andere kant, Kootwijkerbroek heeft wel een, uh, een, een dramatisch verleden met dierziekten... 2001 de MKZ, 2003 en 2005 vogelgriep. Dus um, mensen sluiten hier niet uit dat, het, uh, dat er toch nog iets achter vandaan kan komen. En dat maakt ook dat praten met mensen over de mogelijkheid dat het toch gaat om een grotere uitbraak niet meevalt. Mensen houden... Uh, hun kaken nog even op elkaar in afwachting van wat er precies gaat gebeuren. Dus daar merk je wel iets van, iets van gespannenheid. Ja, je beschrijft het al eventjes, ik telde eventjes mee. Ik telde in ieder geval drie uh, in het verleden dat er uh, ziektes zijn uitgebroken in Kootwijkenbroek. Hoe kan dat? Uh, is Kootwijkenbroek gewoon de dichtst uh, qua dieren bevolkte plaats van Nederland? Uh, of het precies de dichtst uh, uh, bevolkte plaats plaats van Nederland is als het gaat om, om dieren, kippen, runderen, varkens... en wat je hier nog meer zou kunnen hebben, dat weet ik niet precies. Wat wel zo is, dat er nu een gebied van uh, in een straal van drie kilometer... rond dat bedrijf dat geruimd is, uh, op slot zit. Daar geldt een uh, vervoersverbod van levende dieren, van eieren en van mest. En binnen die drie, straal van drie kilometer bevinden zich al 60 pluimveebedrijven. Dus dan kun je wel nagaan dat het hier... Uh, uh, een, een, een intensieve veehouderijsectorregio uh, uh, is. Dus in die zin ja, is, is een beetje te begrijpen... dat wanneer er hier iets misgaat, dat het dan ook goed mis kan gaan. Ja, maar de discussie gaat nog niet over... Van, uh, moeten we dat wel eigenlijk uh, in de toekomst zo blijven voortzetten? Nou, dat is eigenlijk een, uh, eigenlijk een, een doorlopende discussie. Maar of die nou weer uh, op dit moment opnieuw gevoed wordt... door wat er aan de hand is... Dat vraag ik me af. In de eerste plaats omdat het uh, ja, misschien niet zo netjes is om het daar nu over te hebben. Terwijl er allerlei mensen uh, in onzekerheid verkeren. En ook omdat het in dit geval om een betrekkelijk uh, onschuldige vogelgriep gaat. Ja goed. Jij gaat verder de straat op uh, daar zo. Uh, gaat mensen aanspreken en dan horen we later in deze uitzending jouw reportage uit Kootwijkerbroek. Blijft Maxima prinses, of mogen we haar straks koningin noemen? Het kabinet kiest voor koningin. De koninklijke ANWB, dan, Erwin de Hart. Ja, goedemiddag. De door terugkerend werkverkeer en mensen die er toch nog even tussenuit gaan is er op de A2 Eindhoven uh, richting Maastricht, tussen Meersen en Maastricht een file van 4 kilometer valt wel mee, maar de vertraging kan oplopen tot 24 minuten Dit is het NOS Radio 1 journal met Bert van Sloten De Nederlandse filmmaker Koen Zuidgeest kreeg vandaag de tweede prijs op het Spaanse documentaire festival Documenta Zuidgeest werkte bijna acht jaar aan zijn film Carlos Arrival Film gaat over het leven van een Baby die opgroeit in een park in Managua, de hoofdstad van Nicaragua. Correspondent Rob Zoutberg sprak vanmiddag in Madrid met de filmmaker. Kom, we zoeken nog gewoon eventjes op internet op. Mijn naam is Suj Aguilar Castillo. Nasi in Jugalpa, ik tengo 18 años. Koen Schuitgeest, dat beeld van die baby in die doos... dat is wat iedereen het meest bijblijft, denk ik. Ja, dat is logisch, denk ik. Het is iets wat we ons niet voor kunnen stellen... dat een baby in een doos op straat ligt. Het gebeurt in Managua, waar jij je documentaire Carla's Arrival hebt gemaakt. Je hebt daar vandaag de tweede prijs voor gekregen op het filmfestival... het documentaire Festival van Madrid. Blij mee. Ja, hartstikke goed. Ja, echt hartstikke goed. Daar ben ik heel erg blij mee. Ja. We zitten in de nationale competitie. De film is een uh, Spaanse productie, ook al heeft hij een Nederlandse regisseur. En ik ben er heel blij mee, want uh, ja, het is eigenlijk het verst dat ik gekomen ben ooit... in de Spaanse industrie, en de Spaanse, uh, in Spaanse documentairewereld. Dus uh, het is een hele grote volgende stap, zeker. Carlos Arrival vertelt het verhaal van een jong meisje dat een baby krijgt. Een ander meisje dat Carla heet, dat opgroeit het eerste levensjaar in een park in Managua krijg je niet zomaar voor elkaar om daar te gaan draaien, neem ik aan. Nee, je kan niet zomaar een park inlopen met een camera onder je arm en zeggen, jongens, kom, we gaan een film maken. Uh, daar heb je hun vertrouwen voor nodig. En die krijg je door met mensen te gaan die zij vertrouwen. En dus wij zijn daar terechtgekomen met uh, straatwerkers van organisaties... die met straatkinderen werken. En op die manier hebben we ons kunnen integreren in, uh, in het leven daar. Je bent daar dik een jaar aan het draaien geweest. Dat leven gevolgd van, van dat babytje wat daar opgroeit in het park. Hoeveel jaar gaat daar dan al vooraf voordat je werkelijk gaat beginnen? Nou, eh, bij deze film is het vrij lang geweest... want het kostte nogal wat om de film gefinancierd te krijgen. En dat heeft te maken met het feit dat eh, straatkinderen... een klein beetje mm, soms een cliché-onderwerp is. Het is makkelijk om met straatkinderen een emotionele film te maken... Maar wij wilden juist ja, die hele nieuwe draai eraan geven... van de tweede generatie straatkinderen. Een verhaal dat nog helemaal niet verteld is. En ook op een manier waarbij we eh, langdurig de hoofdpersoon aan het woord laten... En, en, en niet zo oppervlakkig als misschien andere films die er geweest zijn. Hebben de mensen in het park uiteindelijk het eindresultaat van je werk gezien? Um, de groep die in het park woont, die valt aan het eind van de film een beetje uit elkaar. Maar Soegheilin, de hoofdpersoon, of de moeder in ieder geval, heeft de film wel gezien. Wat vond zij ervan? Nou, voor Suzanne denk ik dat het een belangrijke ervaring was... om haar eigen leven terug te zien, van afstand, zeg maar. En dat is ook het moment geweest dat ze zelf besloten heeft... dat ze eindelijk, eindelijk, in een opvangtehuis wilde. En eh, dat was voor mij ook een heel mooie ervaring. Want eh, op die manier heb ik gezien dat we... Eh, door het werk wat we er samen in gestoken hebben... zij heeft er ook aardig wat werk voor moeten doen... Eh, dat het voor haar ook persoonlijk een goed resultaat gehad heeft. Je hebt haar een spiegel voorgehouden. Ja, inderdaad. En ik, eh, ja... Precies, en, en, en dat heeft goed uitgepakt. De reportage was van Rob Zoutberg. Het is uh, tien minuten voor vijf bijna, het weekend voor de deur... en dan de prangende vraag natuurlijk. Wat gaat het weer doen, Willemijn meer uh, Barbecue uh, gaan we morgen of moeten we binnen blijven? Nou, een barbecue met een paraplu dat is misschien wel handig. Ook een idee. Ja, oh, want er zullen echt... die echt, Nee, er zullen echt wel wat buien vallen. Het begint zeker in het westen van het land. In de ochtend al veel bewolking en buien. Die schuiven langzamerhand wel richting het oosten. Maar daar kan ook wat onweer bij zitten. Dus uh, echt heel erg mooi wordt het niet. Alhoewel in het westen ook zeker de zon te zien is. Dus misschien daar wel die barbecue. Oké, okay, een kleine geruststelling voor in ieder geval de mensen in het westen van het land. Dan ja. gaan we naar de zondag. Zondag staat vooral in het teken van de ontknoping. En dan hebben we het voor de sportliefhebbers uh, over uh, het voetbal. Um, de arena, daar wordt de wedstrijd gespeeld tussen Ajax en FC Twente. Gaat het regenen? Moet het dak dicht of moet het dak open? Ja, daar kan ook dan een buitje vallen. Maar ik denk dat ze mazzel hebben dat ze in Amsterdam spelen, niet in Twente. Want in Twente is de kans dat er een bui valt groter. Ja, dus als het daar dus, feest is, dan valt het daar in de, in de regen. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. <laughs> maar in Amsterdam, mooi weer. Althans, mooi. Het op een alxtekens. bui, maar op zich is het prima weer. Het wordt zo'n 15 graden, dus voor de spelers is het ook niet te warm. Ik zou als toeschouwer wel een extra jasje meenemen. Oké, okay, niet te warm. En dan is er ook, weet je, je hebt altijd van die uitdrukkingen... van de ijsheiligen en dergelijke. Dat zijn een aantal heiligen. En als je die dagen hebt gehad, kunnen de plantjes naar buiten de grond in? Dat klopt. Kunnen de plantjes de grond in? Ja, dat klopt. Want de nachttemperatuur die gaat echt niet meer uh, onder het vriespunt uitkomen. Niet op twee meter, maar ook niet aan de grond. Nee, de vorst is dus voorbij. Ja, voorlopig in ieder geval wel, ja. Ja, die vorst is voorbij. Nou, ja. ik ga geen brug maken naar de volgende onderwerp. Uh, Dank je wel, uh, Willemijn Hobert. Want het ging vandaag over de vraag of prinses Maxima koningin mag worden. Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Partij voor de Dieren... hebben dat liever niet. Ze vinden het niet meer van deze tijd dat Maxima wel automatisch koningin gaat heten. Terwijl de echtgenoten van Beatrix en Juliana... naar de troonsbestijging Prins Gemaal moesten worden genoemd. Maar de partijen krijgen geen meerderheid voor het plan. Ook het kabinet ziet geen reden... voor dat zei minister Roosentaal. Hij zat vandaag de ministerraad voor. Laten we vooropstellen, in alle duidelijkheid... dat dit op dit moment helemaal niet aan de orde is. He? Maar op een bepaald moment kan dit gaan spelen. En dan geldt dat, en dan nou ga ik mijn woorden heel zorgvuldig kiezen... volgens vast gebruik wordt de echtgenote van de koning... voor wat betreft de aanspreektitel koningin genoemd. Ze zal dan dus niet koningin zijn, maar aanspreektitel is koningin. En wat het kabinet betreft, uh, wij hebben het daar zo over gehad... zal dat vaste gebruik, wij hebben geen reden om van dat vaste gebruik af te wijken. Maar ik wijs erop dat daarvoor ook helemaal niet iets nodig is van een besluit... of een wet of een regel, het is gewoon gebruik dat je het dan op die manier doet. Dat zei minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Hij staat dus de ministerraad eh, vandaag voor. Historica en etikettendeskundige Reinildus van Ditshuizen. Goedemiddag. Goedemiddag. Eh, mag Maxima van u eh, koningin heten? Ja, dat lijkt me heel logisch inderdaad, wat de ministerraad ook zegt. Ja, ik, ik hoor er een soort verschil in. Ze is geen koningin, maar we spreken haar wel aan als koningin. Ja, dat ja. is al eerder zo... Als mensen, zich, als mensen trouwen met een prins of met een baron of wat weet je wat, dan noemen ze zich, of met meneer Jansen, dan mogen ze zich noemen mevrouw Jansen of barones of uh, prinses. Dat is heel gebruikelijk. Uh, dus dat, dat, dat is heel gewoon. En uh, Dus als zij met een koning trouwt, dan wordt je koningin. Dus alle koninginnen van Europa, Sonja van Noorwegen, Sylvia van Zweden, noem ze maar op, die zijn dat ook. En wij hadden koningin Emma en nog een paar koninginnen daarvoor. Ja, want de, de Willemen, zal ik maar even zeggen, Willem I, koning Willem II en koning Willem III, hun vrouwen waren ook koningin. Die waren gewoon koningin, dus ja. dat is wel een traditie in ons land. Ja, dus iedereen die zegt van ja, het is, uh, het, het is een beetje raar, want die mannen die moesten dan prins gemalen. Ja, die, maar dat is heel logisch dat dat zo was, omdat je dus omgekeerd vrouwen namen altijd titulatuur en naam van de man over, maar nooit mannen... Van de vrouw. Dat is nooit gebruikt. Dat is nu pas iets nieuws. Dat is de emancipatie. Ja. En in dat kader. Dus, dus een man werd niet koning. Want dan zei je. Ja, dat kan niet. De koningin is de regerende. De koningin is die vrouw. Hè? Dus uh, koningin Beatrix of Wilhelmina. Maar nu is dat natuurlijk veranderd. Nu doen we dat wel soms omgekeerd. Hè? Vrouwen die zich naar, mannen die zich naar hun vrouw noemen. Ja. Maar, en... maar zou het niet het toppunt van emancipatie zijn. als je dan inderdaad zegt. Nou, oké, okay, dan is Maxima... blijft dan uh, prinses of prinsesgemaal? Nee, dan oh? zou ik juist maar zeggen. Nee, maak er dan koningin Gemalin, en uh -huh. maak de man van Amalia, die ooit op de troon gaat zitten, misschien, dan zou je die koning Gemal kunnen maken. Formeel uh -huh. is dan de formele naam, zoals zij ook Katharina Amalia heet, maar we noemen haar Amalia. En dan zou je haar, dan zou je, heb je je natuurlijk toch gewoon over, uh, over, over koningin Maxima, dan ga je niet altijd zeggen koningin uh, Gemalin, maar dat zou dan een formele titel kunnen zijn. Het is wel een beetje een, een, een late discussie, hè? eigenlijk, of, of is het precies nee. op tijd? Nou, die is, al, die is in 2001 begonnen toen eh, premier Kok moest natuurlijk zorgen voor de titulatuur van de nieuwe uh, prinses, hè, Maxima. En toen is er over nagedacht, en toen was ook de vraag, he, uh, zij trouwt met de prins van Oranje. Moet zij dan prinses van Oranje zijn? Zoals alle prinsessen van Oranje, alle Oranje ja. die we hadden, waren prinsessen van Oranje, hun vrouwen. En toen heeft hij besloten, nee, want prinses van Oranje is voortaan alleen maar voor de erfopvolger, een vrouw of een man. En toen kwam de vraag al op. En wat wordt ze dan als ze met de koning trouwt? Dus dat is tien jaar geleden ook gevoerd. En vijf jaar geleden ook. Nou ja, toen heb ik ook altijd hetzelfde gezegd. Ja, precies. En nu ook weer. Oké. Okay. Ja. <laughs> nou, dat is altijd wel lekker handig als we u aan de lijn hebben. Ik dank u wel voor ja. het commentaar. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Gaan we nog eventjes naar buiten, want buiten is het wel lekker warm weer vandaag. hoor. En op de vuiling, veiling zorgt dat ook voor een enorme aanvoer van zomerkoninkjes. We hebben het dan over aardbeien. En een grote aanvoer betekent meestal lage prijzen voor consumenten. Tenminste, dat is het mechanisme. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging vandaag op onderzoek uit. Van de veiling in Zaltbommel tot aan de supermarkt. Oeh, wat ruikt dat lekker, hè, die ja, aardbeien. Ja, de veel komt tegemoet, hè? Nou, Waar staan de grote partijen? Staan, uh, lekker gekoeld achterin. Staan Ze klaar om uh, verkocht te gaan worden. Hoeveel kistjes staan hier niet, zeg? Uh, op vandaag hebben we zo'n 8000 kollie uh, als aanbod voor de klok staan. Collie is een hele kist met hier op dit geval zeg maar, meestal 8x500 uh, 8 gram aardbeien. Jonge, jongen, jongen. Zien ze er mooi uit. We hebben dit te maken met een heel mooi groeiseizoen. We hebben natuurlijk uh, goed weer in april gehad... waardoor de, met de zon, ja, heerlijk zongerijpte aardbeien zijn uh, ontwikkeld. En wat is er nou lekker, hè? Dan vers wit brood met aardbei. 8000 kistjes is het aanbod vandaag. En dat was vorig jaar rond deze tijd iets meer dan de helft. Ja, toen zaten we rond de 4,5-5 uh... En groot aanbod betekent lagere prijzen. Dat is de wet van vraag en aanbod. Hè? O, dit is een hele grote zeg. Ja, dit is een hele grote. Die komen waarschijnlijk van een, een nieuwe teelt die net begonnen is. Deze gaan toch niet naar Duitsland, hè? want ik heb gisteren aardbeien schoongemaakt. Nou, dat waren van die kleine dingen? Ja, nou de, de, die kleine dingen zijn overigens wel overheerlijk, want daar zit meestal heel veel suiker in. Dus zeker kleine aardbeien kunnen ook heerlijk zijn. En de wat grotere, dat zijn de, de eerste teelten. En die gaan uh, met name naar speciaalzaken en uh, ja, die moeten op het oog verkopen. Dat is het impulsproduct. En de mensen die hier langslopen, wie zijn dat nou? Nou, dat zijn dus de mensen die de, de speciaalzaken en de groothandels... die dus de, de aardbeien in gaan kopen en vervolgens gaan distribueren naar de, de kleinhandel. Er lopen een aantal uh, grote kopers tussen die ook voor de supermarkt hun inkopen doen. En dan gaan we zo eens even bij de veiling kijken. Bij de klok. Vorig jaar was de prijs per doosje van 500 gram boven de 3 euro. En nu ligt die waarschijnlijk rond de euro. Wat is dan een redelijke prijs in de winkel? Dan zou je voor 1,99 de consument moeten verwennen met deze lekkere aardbeien. Nou, dat ga ik eens controleren vanmiddag. Zo we eens naar de veiling gaan? Gaan we doen. Boudewijn van der Wal, van de veiling Zalbommel, werkt hier al twintig jaar en aardbeienkoning inmiddels. Het is gewoon een ontzettend belangrijk product en, en een van de leukste producten omdat het al ook een impulsaankoopproduct is. En je ziet iedereen die bloeit op op het moment dat hij aardbeien eet. Hans van Dodewaard. En u leidt de veiling zometeen. Duiken we onder de euro vandaag? Ik verwacht het wel. En duidelijk dat de prijzen vandaag nog verder wegzakken dan gisteren. Want de klok gaat terug tot 70, 75 cent? Ja, op dit moment hebben we 70 cent al een keer aangetikt. Hè. Dus dat, uh... Voor telers is dit dramatisch? Nou, dit is zeker, als je naar, naar vandaag kijkt, zeg, met de prijs van vandaag ziet... en je weet dat de kostprijs tussen 1,50 en 2 euro ligt op dit moment... dan, is dit, dan zegt dit voldoende, denk ik. Dus eigenlijk moet iedereen gewoon morgen naar de markt in de speciaalzaak. En voor een leuke prijs kan hij dan hele lekkere arweiden kopen. Want op die plekken zijn ze morgen het goedkoopst. Er is altijd een hoop te doen hè, over die prijzen van aardbeien in supermarkten. De consument wordt denk ik, gemiddeld genomen door het jaar heen... een te hoge prijs eh, gerekend. Ja, meneer Van der Wal, zaten die telers nou te, te moppen op de supermarkten? Als je kijkt wat de klok nu doet tussen de 80 en de 90 cent... dat is de helft van de kostprijs. Dus daar wordt een teler niet blij van. En als hij dan morgen in de winkel komt en hij ziet nog... Ja, tussen de 2,50 en de 3 euro een doosje aardbeien staan van 500 gram... dan krijgt hij pijn in zijn buik en dat kan ik me goed voorstellen. Zo, ik heb even de prijzen onderzocht van de aardbeien. Bij Albert Heijn, C1000 en Jumbo kost een doos van 500 gram 3 euro. Of ze het hebben afgesproken. Bij de Boni, een veel kleinere supermarktketen, 2 euro. Bij een speciaalzaak 1,50 en bij een Turkse groenteboer... 2 doosjes voor 3 euro. Bij de laatste twee zien de aardbeien er iets minder mooi uit. Dat moet ik wel zeggen. En alsof het hier om een staatsgeheim gaat... Albert Heijn wil niet live op de radio iets zeggen over de aardbeienprijzen. De marktleider zegt wel dat de prijs morgen met 50 cent zakt tot 2,50. We werken niet via de veiling, maar hebben contracten met telers. Bij C1000 en Jumbo blijft de prijs morgen 3 euro. Tot slot dan nog maar een tip van Boudewijn van der Wal van Veilingsalbommel. Aardbeien smaken de best op een beschuitje of gedoopt in de chocola. Oh, dat is ook wel weer lekker. Ze zijn nog een beetje aan de dure kant, maar het goede nieuws van deze reportage van Jeroen Schutheiser is dat dat de komende dagen dus gaat veranderen. Goedkope aardbeien, dus dan kan het echt zomer worden. Goed, wat hebben wij straks nog voor u in de aanbieding? We gaan kijken bij MSD Organon, want die lijken toch wel gered. We gaan praten met de voorzitter van de ondernemingsraad. We kijken bij KPN, wat uh, gegevens op internet uh, controleert... en ons eigenlijk een soort van bespied. Ook de OPTA is daar erg boos over. En we spreken met minister Kamp en dan gaat het over de kinderopvang. Want de regels daarvoor gaan veranderen. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. We hebben gisteravond bedrijven moeten bezoeken. Of daar ook eventueel verschijnselen van vogelgriep aanwezig zijn. 2. Tip dat de eigenaren van de cocaïne van plan zouden zijn om de dieven te liquideren. Ranking the News. Nu op nummer 1. Er zullen meer en grotere aanslagen gebeuren in Pakistan. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the News van Vandaag.